Jennifer Okkerloon met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky en president Trump... zijn begonnen aan hun ontmoeting in Florida. Ze drukten elkaar de hand op het landgoed van Trump. De twee gaan het hebben over een 20 puntenplan, wat volgens Zelensky kan bijdragen aan een mogelijk einde aan de oorlog... die door Rusland is begonnen. Zelensky hoopt dat Trump akkoord gaat met veiligheidsgaranties. Bij een botsing tussen twee helikopters in de Verenigde Staten is een piloot om het leven gekomen. De piloot van de andere helikopter raakte levensgevaarlijk gewond. Er waren geen passagiers aan boord. De botsing vond plaats in de lucht boven New Jersey. Op beelden op sociale media is te zien hoe één helikopter na de botsing hard naar beneden kwam. En ook vloog een van de toestellen in brand. Over de oorzaak van de botsing boven New Jersey is nog niets bekend. In Gaza is opnieuw iemand om het leven gekomen door noodweer, meldt Al Jazeera. Sinds gisteravond trekken weer hevige regenbuien en harde windstoten over. Duizenden tenten waarin Palestijnen verblijven zijn onder water komen te staan of weggeblazen. In het grotendeels verwoeste gebied leven ongeveer 900.000 Palestijnen noodgedwongen in tenten. De kans op ziekte en onderkoeling is daardoor nog groter, zeggen hulporganisaties. Volgens autoriteiten in Gaza zijn de afgelopen twee weken... zeker twaalf mensen omgekomen door noodweer of onderkoeling. In Renswoude heeft de politie ingegrepen... tijdens een herdenking van dierenactivisten... voor de doodgeschoten wolf Bram. Tientallen inwoners van Renswoude kwamen ook op de demonstratie af... en kregen ruzie met actievoerders. Volgens RTV Utrecht was de situatie grimmig... werd er vuurwerk afgestoken en werden mensen geslagen...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 Met nu, Van Klink tot Klank. Welkom terug bij het uur 2 van Van Klink tot Klank. Met Hans van Klink en Benno Veugen achter de knoppen. En uh, we gaan weer een, uh, nou, een uh, leuk uurtje muziek maken. Ja. Met, met, met wat Hans uh, allemaal verzameld uh, heeft. Ja, en uh, we gaan beginnen met iets wat je een one day fly zou kunnen noemen. Althans vanuit Nederlands perspectief. Een overbekend en prettig nummertje om naar te luisteren. En toen ik de informatie ging verzamelen voor dit programma zag ik uh, dat er in 1998 een verzamelalbum van deze band is ver verschenen met daarop de beste 18 nummers. Terwijl, ja, hier is er toch echt maar eentje bekend geworden volgens mij. Okay. Het is de band King met de zang Paul King als uh, voorman. En uh, hij heeft het begin van de. Nee, 1984 opgericht. In 1985 hadden ze de hit waar we zo meteen mee ga naar gaan luisteren. En in 1987 begon hij al een, so een solo-carrière die niet succesvol was. Dus een driejarig bestaan. Ja. Blijkbaar toch 18 hits eruit geperst. Toen hij stopte bij de band King is hij uh, VJ geworden bij MTV. En daar oh. is hij veel bekender van geworden ja. eigenlijk daarna. Dat zou hem ook geen windeieren hebben gedaan. Nee, het zou wel goed gegaan ja. Anekdotisch is dat dit nummer op radio 2 nogal veel werd gedraaid in die tijd. En mm. dan zei de uh, DJ van de radio: ja, die Paul King, dat die, die lelijke man met dat uh, lange haar. En een half jaar later werd het weer gedraaid. En dan zei de DJ: ja, het was niet moeders mooiste. Maar en een derde keer weer een jaar later, weer zo'n opmerking. En dat uh, overtuigde mij ervan dat zij een soort klein geschriftje hebben ja. waarin notities staan, wat je over iemand moet zeggen. Maar ja, drie keer achter elkaar zeggen dat iemand lelijk is. Dat vind ik ook vreemd. toen ja, ja. kon ik de neiging niet onderdrukken om Radio 2 daarover aan te schrijven. dat kan ik dan weer niet laten. ja, wat heeft het voor nut om te zeggen of iemand knap of niet knap is? Ja, dat precies. dan drie keer achter elkaar? het is een subjectief iets. Dus het is zo subjectief als wat. Ja. overigens is het ook subjectief of je een nummer mooi vindt, of leuk, of lekker vindt. maar dit ligt in ieder geval wel lekker in het gehoor om te gaan luisteren naar de band King met het nummer Love and Pride. We're mm -hmm. Het was in ieder geval een zuivere afsluiting. Ja, maar er was, uh, geen misverstand over. Nee, precies. En hetzelfde lakende pak gaan we nog even door. Hetzelfde tijdgeest, hetzelfde korte nummertje. Uh, ook een ja, One Day Fly, de band, uh, uh, Redbox... Uh, begon in 1985 met vijf leden maar binnen een jaar waren er nog maar twee van over nadat oh. ze één hit hadden gescoord viel de band eigenlijk al uit elkaar het zijn nog een beetje doorgerommeld tot 1990 en toen was het uh, klaar nooit meer er geweest uh, maar het nummer wat ze gemaakt hebben is toch heel erg beroemd geworden beetje dezelfde stijl ligt lekker in het gehoor Redbox met For America Your visual OPA. 100 years from now Tidal fights The human rights satellites You're parasites AI. Now I gotta Of de vraag was, uh, in dit nummer of in deze huidige tijd... Uh, zouden ze dan ook dit nummer hebben geschreven met deze Trump-president? Uh, ja, dat kun je inderdaad afvragen. Sterker nog, het nummer is volgens mij ook wel eens misbruikt bij bepaalde campagnes. En ik weet niet hoe zij daarin stonden. Het is wel een beetje patriotisch klinkend Amerikaans ja. nummer, maar of ze daadwerkelijk Trump zouden willen ondersteunen, dat, uh, ja, ja, ja, ja. we kunnen het ze niet vragen. Maar, nee. ik, uh, maar goed, vaak betreft, uh, zijn uh, artiesten wel um, uh, not amused als hun uh, als muziek bijvoorbeeld door Trump gebruikt wordt. Hè? Dat, ja, precies, dat, dat, als dat je uit een de democratische regelmatig. kamp komt en, het, uh, en Trump gebruikt het, ja, maar, ja, ja. of andersom, maar ja. dan is het echt meer ja, ja, ja, precies. precies. We gaan naar uh, Joe Cocker. Ja. Daar hebben we meer. Ja, Daar hebben we meer. Hij was al in het eerste uur even te horen. En hij komt nu even terug. Maar ook met een terugkerend thema. Ik moet denken aan onze allereerste uitzending. Waarin we het nummer I Put a Spell on You. Ja. In de versie van Screaming Jay Hawkins lieten horen. En daarna terug geweest. In de vorm van Creedence Clearwater Revival, Revival George Josh Stone. Diverse varianten van dat nummer. Heel veel varianten. Nina Simone. En ja. nu is de beurt aan Joe Kokker. Hij was al eventjes in het eerste uur. De romantische versie als het over Joe Cocker gaat... is dat het een loodgieter is die is gaan zingen... Wordt vaak aangehaald. Hij is inderdaad opgeleid als loodgieter. En zijn vader had wat twijfels. Van nou moet je nou wel een ander vak gaan noemen. Want dit geeft toch zekerheid. En dat is nog mm. mooi genoeg. Ja. De werkelijkheid is wel dat hij op zijn vijftiende al in de eerste band zat. En dat was in 1959. En in 1969 stond hij op Woodstock. Dus dat hele loodgietersverhaal. Moet je een klein beetje met de korreltjes uit. Ja, ja, ja. Het, het, ja. Zijn zangcarrière heeft altijd de boventoon gevoerd. Mm. Met het grote concert. Met ook zijn Englishman... Waar we het eerste uur even naar hebben gekeken. Veel last gehad van zijn drank- en drugsverslaving, meer de drankkant dan drugs, waardoor hij uh, een zware leven heeft gehad na die eerste jaren van beroemdheid, maar in de tachtige jaren, zoals gezegd, kwam hij weer terug met prachtige solo-hits en uh, de versie van waar we naar gaan luisteren van het nummer I Put a Spell on You, want dat is waar we het over hebben ja. uh, is niet zo heel lang voor zijn dood in 2014 opgenomen, rauwe stem grote wat dikke man heel emotioneel en gevoelig uh, zingend ook in dit prachtige nummer het is een prachtige versie om te horen en naar te kijken Joe Cocker met I Put a Spell on You DRAMN mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Goed hoorbaar, het, is, het zat een beetje techniek, zat een beetje tegen in het begin, een brobbertje in. Kan gebeuren met, uh, ja, Wat was, was dit eigenlijk een oude opname? Want dat hebben we vaak met oude opnames. Ja, niet, niet zo heel oud. Uh, Joe Cocker is in 2014 op 70-jarige leeftijd overleden. Oh, dat is. Dit is van een paar jaar daarvoor. Dus, ja, ja. Uh, nou, hij is niet oud geworden. Nee, hij is niet oud geworden. Hij is, uh, uiteindelijk is hij longkanker overleden. Oké. Okay. En uh, ja, hij zingt wel echt vanuit zijn ziel als je dat zou ja, hoort. dat weet Zo'n mooi nummer moet je eigenlijk daarna een minuut of twee stil zijn. Maar ja, dan denken mensen dat de radio stuk is of de uitzending afgelopen. Dan zijn we ze kwijt. En dan gaat de computer die, uh, gaat aan het werken. Oh ja, nee. Dus, nou, dan, dan gaan we maar door met een heel ander type muziek. Uh, de tune van de muziek wordt op voetbalvelden door het publiek wel eens misbruikt... om uh, iets naar de overkant te schreeuwen. Okay. Laten we het daar maar niet over hebben. Uh, maar de tune herken je vast wel. Uh, ga naar de band The White Stripes... Uh, 2011 al uit elkaar gegaan... eind uh, 90 jaar... opgericht in uh, 97... in Detroit. Um, we hebben best een aantal... hits gemaakt. de, uh, de Zanger en de... drumster, dat, daarvan dacht... iedereen altijd dat dat broer en zus waren. Maar dat bleek een setje te zijn. Getrouwd geweest, maar na een jaar of vijf... weer gescheiden... Uh, Bekende band, bekend nummer, maar zoals gezegd in 2011 uh, viel het doek. Maar de hit waar we naar gaan luisteren, die zal altijd blijven. En dat is uh, van White Stripes, zoals gezegd, het nummer Seven Nation Army. Yeah. zat ik nog even op te wachten. Dat was een, een laatste slag op uh, de Beckens En dat was... Uh, eens even kijken... White Stripes. Uh, ja, hoe kom waren dat allemaal witte mensen? Of, uh, ja, of... het waren allemaal witte mensen, maar... Uh, de, de achternaam van de leadzanger was ook White. Oké. Okay, dat okay. is een eigen naam. Dus, ja, uh, ja, ja. ja, Logisch. Nou, dan gaan we voor, graag voor naar de volgende. Dat is uh, Fischer. Ja, Fischer Z. We noemden dat toen we uh, in Nederland LP kochten... Fischer Z, maar Z... Uh, letter komt in het Engels natuurlijk op die manier niet voor. Fischer Z. Nee. En, ja, wil je weten waar dat van is afgeleid? Nou, Fischer Z is een term uit de statistiek. Het beschrijft de betrouwbaarheidsintervallen in correlaties. Het is maar, als je naar een bandnaam zoekt, hmm. dan vind je altijd wel wat. Ja, ja uh, uh, speel van Fischer Z was John Watts, componist, zanger en later ook producer van de band. En hij heeft na het bestaan van de band ook een solo carrière met een prachtig LP. Die is echt aan te raden. Opgeleverd. Maar waar we nu naar gaan luisteren is de band Fischerzie. Onder andere bekend van de hit The Worker. Uh, uh, nog een paar hitjes. Maar waar we naar gaan luisteren is minder bekend. Maar een heel leuk nummer vind ik. En onder het uh, motto lange halen gauw thuis. Je moet er wel blij blijven want het gaat razendsnel. En het is een kort nummertje. Maar leuk om naar te luisteren. die met Limbo. Limbouw? Limbouw! Limbouw! Limbo. Ja, dat ging dus even mis. Ja, maar ik was er even stil van, want dat drumwerk in dat nummer, dat is wat hè? Dat ja. gaat lekker rap door zo. Jazeker, maar ik wilde eigenlijk een jingle instarten. Nou, ik probeer maar een knop. Kijken of het... Uh, nee, niks werkt meer. Hoe is het nou toch mogelijk? Zoals dus, uh, een maandagochtendauto. Waarvan uh, ja. alles mee misgaat. Stekkertjes eruit, knoppen die ontuimelen. Nou ja. We gaan gewoon door. Uh, bereid je alles goed voor, werkt het niet meer. Maar maakt niet uit, we gaan uh, even babbelen. Want het uh, tempo lag er goed in. Het tempo van onze samenleving is blijkbaar dusdanig hoog. Dat heel veel mensen uh, niet meer mee kunnen komen. Dat uh, berichtte de NOS uh, uh, in december ook over. Over de verslechtering mentale gezondheid. Uh, ja. uh, jij zit nog in het, in het vak. Je hebt daar een bedrijfje in om mensen. Op mentaal gebied te begeleiden. Wat, wat kom jij zo tegen? Ja, wat, wat ik uh, doe vanuit mijn uh, eigen praktijk. Dat uh, is begonnen met uh, goede opvang- en nazorg voor hulpverleners die schokkende ervaringen hebben meegemaakt. Maar het is steeds breder geworden. Ja. En inderdaad, het RICM heeft een waarschuwing aan de overheid. Uh, afgegeven op dit moment dat de mentale weerbaarheid echt verslechtert, deels zijn oorsprong in de coronatijd, waarin jongeren zijn opgegroeid in bijzondere omstandigheden die daar nog steeds niet van hersteld zijn. Maar wat je ook heel veel ziet is dat de continue pressie, prestatiedrang zijn tol gaat eisen. Er wordt veel van mensen verwacht, te veel, te veel blijkt. Ja. En eigenlijk nu een oproep aan. Werkgevers om daar ook eens een beetje meer in te investeren. In het welzijn van hun medewerkers. En dan kom je een beetje op mijn eigen praktijk uit. Uh, ik heb daar recent weer even iets over gepubliceerd. Ik heb vier jaar geleden een boek geschreven. Dat heet De Klap. Wat er echt om gaat van. Nou, wat kun je meemaken in je werk als hulpverlener of zorgverlener? Wat doet dat met je? En hoe kunnen we onszelf en elkaar het beste helpen. om er goed doorheen te komen. en geen psychische schade op te lopen? Ja. En dat kun je natuurlijk ook breder trekken. Van ja, als werkgevers heb je best een grote verantwoordelijkheid om goed voor je medewerkers te zorgen en daar ook gewoon ruimte en tijd voor in te passen om ja. uh, daar zorg aan te besteden en ik vind het nogal wat uh, actueel nieuws dat RVM nu oproept van ja, hier moeten we wat mee gaan doen anders wordt, ja, wordt het probleem alleen maar groter. Vooral bereikt... bij jongeren vooral bij vrouwen werd ook geconstateerd okay. een bepaalde groepen waar, die daar extra kwetsbaar voor zijn... waar dat precies door komt, weet ik niet... maar het moeite waard om dat te onderzoeken... maar niet alleen te onderzoeken, maar ook eens te kijken... Van wat kunnen we daar nou mee? Ja. We razen maar door. Zou je kunnen zeggen dat we eigenlijk als, als samenleving... Eh, onze grenzen bereikt hebben... in, in de prestatiedrang... in zeg maar, dat kapitalistische systeem... van produceren, produceren... en het moet allemaal steeds sneller... En, en, enzovoort enzovoorts. Ja, dat is wel een van de ideeën erachter... Hè? En wat dan ook weer meespeelt, is dat er wat onzekere tijden zijn. Een dreiging van buitenaf, en waar gaan we heen? En vertrouwen in elkaar en een gevoel van veiligheid. Dus het ja. gevoel van veiligheid aan de ene kant wordt aangetast, en de prestatiedrang wordt vergroot. En dat is een slecht mengsel ja, ja, wat dat ja, ja. betreft. Ja, ja, ja. En, maar goed, je hebt het over zorgverleners, die hebben dan vaak te maken met, met agressie en, en dat soort zaken meer. Maar jij begeleidt mensen eigenlijk uh, die gewoon in een garage werken. Ja, dat is wonderlijk. Er is er een, het had ieder bedrijf kunnen zijn. Maar er is een, een garageconcern waar ik een overeenkomst mee heb. Uh, die inhoudt dat als er met een, een medewerker iets op psychosociaal vlak aan de hand is. Dat ze dan eerst bij mij terecht kunnen. Omdat er vaak wachtlijsten zijn in het uh, officiële veld. En uh, het is mooi om dat te mogen doen. Het staat natuurlijk zelden op zichzelf. Het zijn... Het is meestal een combinatie van privé en persoonlijke psychische problematiek ja, ja. en werkomstandigheden. Maar goed, het, belang, het wederzijdse belang van mij en van de werkgever is om iemand gezond en mentaal weerbaar te houden en uit de ziektewet. Ja. En dan kun je daarmee in gesprek gaan en dan is het heel vaak een combinatie van... ja voel je je thuis op het werk? Hoe groot is de prestatiedruk? Is er uh, sfeer van veiligheid of juist niet? Uh, ook dat is een thema wat natuurlijk de laatste jaren aardig in het nieuws is geweest hè? Van Een veilige uh, werksfeer waarin je uh, niet door je leidinggevende bedreigd en beschermd wordt en uh, nou ja goed dat kan ook allerlei manieren misgaan. Ja. Uh, maar dat dat aandacht verdient, dat uh, is wel buiten kijf. Ja. Ja, ja. Ik zal eens even kijken of mijn jiggle-machine uh, het alweer doet. Oh. Hallo! Hallo! Hey! Hey! Ja, een bewerkte jingle van uh, Veronica. Daar, daar komt hij vandaan. Wat, maar wat wordt ons volgende plaatje? Ja, ik, nou, nu ga ik vloek in de kerk. Want oh. dat mag ik absoluut niet zeggen. Maar ik ben geen fan van U2. Oh. Ik vind het geen lekkere muziek. Uh, en ik weet dat ik daarin een uitzondering ben. Maar het is jouw programma, Hans. Uh, uh, ja, ja omdat er één uitzondering is. Oh. En dat is namelijk uh, U2 in, uh, met als gastzangeres Mary J. Blige. En die hebben een prachtig, heel graag oh. slepend nummer gemaakt. Met geweldige zang van haar. En uh, ja, dat vind ik. Uh, en iedere uh, U2-liefhebber, uh, ga lekker je gang hoor. Uh, je houdt, waarvan je houdt. Ik haak af, behalve bij dit nummer. Uh, geweldige uitvoering van het nummer One. Mm. <tries> En je ja, krijgt ik er geen genoeg van. van. Maar eh, er is ook echt een eind aangekomen... in dit 4 minuten 20 durende singletje, zullen we maar zeggen... Ja. We gaan naar Nederland. Ja, Nederlandstalig. We komen nu twee nummers na elkaar. Het een is Nederlandstalig en het ander is wel Nederlands, maar niet Nederlandstalig. Daar zal ik dan wel wat over vertellen. Ja, de grote André Hazes, daar hou je van of daar hou je junior. niet van. Maar de junior um, probeert in de voetsporen van zijn vader te treden. Ik ben heel eerlijk gezegd geen groot fan, maar wel van dit nummer... Uh, het thema is leuk. Uh, ja. Kijk eens even terug op wat je allemaal gedaan hebt en hoe de wereld eruit ziet. Sluit een beetje aan bij het gesprek wat we net hadden. Ja. Uh, er is ook tijd om te leven en maak er wat van. En in die zin is het best een heel aanstekelijk nummertje. Een clip erbij met een filmpje. Ja, ook dat is lekker dramatisch. Oh ja, het is uh, over de wandelen over de Amsterdamse grachten. Ja, en dan de man die in... nog even vlak voordat hij uh, de, de pijp aan Maarten geeft. Ja. Uh, vertelt van: uh, oh, oh ja. Maak er nog wat moois van. Ja, dat ja, ja, ja. neemt hij dan over en ja. uh, zingt daar een vrolijk lied over. Leuk om te horen: André Hazes, junior wel te verstaan met de nummer Leef.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 Weet. Geld verdient als waard. alsof het je laatste dag is uh, kan het toch niet helemaal uh, aanraden want dan uh, eindigt elke dag misschien wel in een um, totaal orgie van drank en drugs en uh, ja, dan is er iedere keer weer een laatste dag uh, ja. totdat het de laatste dag is ja, tot echt de laatste dag ja. is ja, ja. en uh, ja, je krijgt de rekening gepresenteerd hè, want je lichaam houdt het nooit en nooit vol, dat had die andere eigenlijk ook moeten weten want die heeft ook de nodige problemen gehad met drank en drugs uh. ja en uh, een goed voorbeeld Gezien. Uh, nou ja, precies. ja, inderdaad. Maar goed, wel een aanstekelijk en vrolijk nummertje. En het thema is natuurlijk toch wel uh, de ja. moeite waard, zeker. Nog een Nederlander. Ja, een Nederlander die in het Engels zingt. En uh, ik ga zijn naam noemen: Hugo van Haastert. En dan denkt bijna iedereen: Hugo van Haastert, wie is Hugo van Haastert? Ik durf de stelling aan dat het een van de meest onderschatte artiesten van Nederland is. Onderschat omdat hij gewoon niet bekend is en toch geweldige muziek kan maken. Een Hagenees overigens geboren in 1952 in Indonesië. Bewoog zich al vroeg door de Haagse scene. Heeft uh, meegekeken bij The motions. Heeft uh, meegespeeld bij Galaxy Lin. Ook een band die wat onderschat is. Ga ik er misschien volgende keer iets van draaien. We hebben verschrikkelijk mooie muziek gemaakt. Ergens heb ik gehoord dat hij ook gastspeler, uh, uh, zanger was bij Urza Fire, bij bepaalde nummers. Daar okay. heb ik niet, uh, geen bevestiging van kunnen vinden. Uh, maar een muzikant die zich nog steeds uh, in de scene begeeft, een studiomuzikant is, andere mensen begeleidt... en één een single op eigen naam uh, heeft gemaakt... En als je het hoort, het, klinkt het misschien wel bekend, het is een bescheiden hitje geweest, maar alweer jaren geleden. Ik vind het prachtig, mooie stem, mooie gitaarwerk van Hugo zelf. Het nummer I See a Light. Dat uh, hebt langzamerhand weg. Tot nu, zo'n beetje. Ja. Nou, hij ja, probeert het nog even. Maar nee, weg ermee. Klaar. Ja. Klaar, precies. En, um, ja, hij leeft dus nog steeds eigenlijk, die ja. Hugo. Okay. Ja. En is, uh, en is het volgens mij ook nog actief in de muziek. Okay. Uh, ja. Nou ja, goed. is dus, leuk uh, om even een nieuwe, nou ja, geen nieuwe, maar een artiest, onbekende artiest naar voren te halen in dit programma. Dat dacht niet, ik dit, het ook dat een zoekprogramma is dit. Hè? Dus ja. zo, laten we dat even voorop stellen. Ja, en daarom ga ik wel even wat vertellen. Het thema waar we mee begonnen is toch een beetje de kerstgedachte. Hè? Ja. We, uh, sluiten 2025 zo'n beetje af. Ja. En voor het laatste nummer ging ik wat research doen, zoals dat deftig heet. Hè? Weet je, zoeken. En toen kwam ik iets tegen. En dat is zo leuk als je. Over muziek aan het praten ben. Je geheugen. Dat is net een kast met allemaal laadjes. Ja. Hè? En door ja. het ene laadje open te trekken, gaat het andere een beetje mee. En denk wat was dat ook alweer? Ik kwam wat tegen, wat helemaal weg was uit mijn geheugen, totdat ik het weer hoorde en zag. 1985 in Kampen wordt er een nummer opgenomen, het nummer heet Samen. En een achter de microfoon verschijnen. Nou, niet de minste. Arne Jansen. Oh ja. Piet Hendricks. Bram Biesterveld. Frits Lambrechts. Willem Duin. Robert Paul. Carrie Ria Valk. Ari Ribbens. IJf Blokker. Gemma van Eck. Tony Wille. Ben Kramer. Honey, Maywood. Dat zijn niet de eerste de beste. Nee. <laughs> Tot grote teleurstelling van de organisatie. waren Er waren ook een paar die juist niet mee wilden doen. Zoals Rob de Nijs. En uh, nog een paar. Die, Frank Boeijen. Koos Albers. De, de grote artiesten van dat moment. Ja. Die bedankt de heer, uh, wat was het? Het nummer Samen was een, uh, een nummer om geld in te zamelen voor uh, toen Ethiopië. De hongersnood al daar. Uh, ik heb die clip gezien. Het, is eigenlijk lachen om, het nummer is nooit een hit geworden omdat het niet werd gedraaid op de Nederlandse radio. Okay. Grote frustratie van uh, de organisatie. Om, yes, uiteindelijk ja. om het goede doel. Ja. Waar kwam dit uit voort? Ja. Datzelfde jaar, eerder dat jaar, had je USA for Africa uh, ook uh, met de single We Are the World. Een grote uh, groep bekende artiesten die uh, ook voor het goede doel. Uh Geld inzamelde en uh, dat is groot geworden in die tijd. En dachten in Nederland kunnen we dat ook. Nou, dat met zeer matig succes, dus maar. Ja. Dit is nog steeds een opmaat, want we gaan lang, langs verand terug in de tijd. Naar het jaar daarvoor, toen hadden we Band 8 en dat was een uh, uh, grote inzamelingsactie door Bob Geldof georganiseerd. Uh, Bob Geldof was de uh, zanger-oprichter van de Boomtown Reds. En. Uh, zij maakte het grote inzamelingsconcert voor Afrika, voor de hongersnood in Afrika onder de titel Doe They know It's Christmas en dan komen nogal wat artiesten voorbij. Veel callings op drums en ja, we kunnen ze allemaal gaan opnoemen maar dat doen ze eigenlijk zelf, want we gaan naar de lange versie even oh, ja. kijken. Het is ook uh, deels uh, collectief opgenomen met een groot koor, deels ook inzendingen van buitenaf, onder andere David Bowie, Michael Jackson en Paul McCartney, die hebben hun deelname ingestuurd. Okay. Het is een heel bekend nummer geworden. Ieder jaar met kerst komt het ook weer eventjes terug en de lange versie die is dus met een prachtig intro waarbij uh, de artiesten zichzelf eventjes voorstellen. En dan vertelt Bob Geld of hoe die opname is gedaan. Ze hebben het er allemaal in één keer opgezet. En 24 uur later was het klaar. We zijn nu moe en we gaan lekker naar het hotel. Maar dit hebben we in ieder geval voor elkaar. En dan dendert de drum van Phil Collins uh, naar binnen. En dan wordt de refrein nog een keer gezongen. Oh. Legendarisch nummer. Lekker lang. We gaan de komende 6,5 minuut luisteren. Naar nou, band 8 met Do They Know It's Christmas? It's Christmas time. And there's no need to be afraid at Christmas time. And it's a word. Hello, this is Paul McCartney. Sorry I can't be with you. <laughs> Hi, this is Simon from New I'd like to say it. I'd like to wish you a happy Christmas. I'm Paul Weller from the Star Council, and I wish you a happy Christmas. Hello, this is Joe from uh, Outer Voice. And I forgot it. so many bloody views here today. Um, just have a good Christmas, and uh, enjoy yourself. Hello, this is Paul McCartney. Feed the world, don't let us Hello, this is Paul McCartney. Hello, this is Paul McCartney. McCartney. Feed the world, don't let us <laughs> go. Sorry I can't remember that. How's it This is John Watson. I was saying, feed the world. There are 11 million people starving in one country. That doesn't make you think. This is Money Judge. Thank you, it's a money one. Feed the world. I can't get the last night, man. But... Yeah, yeah, yeah. Hello, this is Gary K. from Spannell Ballet. Like Happy Christmas, everyone. Well, this is John Taylor from Trivia Trina. Happy Christmas, everybody, too. Hello, I'm Shaloud. Happy Happy Christmas. Hello, I'm Sarah from Banana Rama. Happy Christmas. And from me too, Karen. Hello, this is Glenda, really wishing everybody a very this Merry Christmas and a happy new year. Oh, this is <laughs> This is Tony Buck. This is Mark Brazilian. This, this is Bruce Watson from Big Country. Feed the people. Stay alive. It's well, Johnny Fingers from Boontown Rats, and uh, I'd like to wish everyone a happy Christmas. This is David Bowie, it's Christmas 1984, and there are more starving folk on our planet than ever before. Please give a thought for them this season and do whatever you can, however small, to help them live. Have a peaceful New This record was recorded on the 25th of November, 1984. It's now 8 a.m. in the morning of the 26th. We've been here 24 hours, and I think it's time we went home. So, from me, Bob Geldof and Mitch, we say good morning to you all, and a million thanks to everyone on the record. Have a lovely Christmas. Bye. One, two, three, four, three, Be the one and not the rest Be the one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 Nou, dat is een hele mooie opname eigenlijk. Ik vind het wel heel leuk die artiesten zo met elkaar. Toch? Ja, het zijn niet eens alle artiesten die aan bod komen om nee. zichzelf even voor te stellen. De helft hoor je voorbij komen, maar er zijn er nog veel meer. Je had er twintig geteld, hè? Ja, nee. ik, ik kwam nog iets op 24 of zo. 24, ja. Zo, zo, zo. Nou ja, wij Dit gaan eruit. ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken.